Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De missionair minister Slop krijgt geen straf voor wat hij zei over homoseksualiteit in het onderwijs. Slop zei eind vorig jaar in een Kamerdebat dat reformatorische scholen... ouders mogen vragen om in een verklaring afstand te nemen van een homoseksuele leefwijze. Er kwam veel kritiek op en er werd elf keer aangifte tegen de minister gedaan. Een dag later nam hij zijn woorden terug. Het OM zegt nu dat die uitspraken niet strafbaar zijn. Er is waarschijnlijk teveel CO2 uitgestoten vorig jaar. Afgesproken was om een kwart minder uit te stoten dan in 1990. Maar uit cijfers van het CBS was het 24,5% minder. Mede door corona, omdat we minder auto rijden en vliegen. Maar het CBS verwacht dat na de crisis de uitstoot weer omhoog gaat. Dus halen we het doel na 2020 helemaal niet meer. In Zwolle en Utrecht demonstreren studenten vandaag tegen het leenstelsel. Sinds 2014 krijgen studenten geen basisbeurs meer, maar moeten ze lenen voor hun studie. Dat kan volgens de studenten niet langer zo. Ja, wij willen gewoon vooral duidelijk maken dat uh, ja, gewoon veel studenten zijn die een totale studieschuld hebben en dat wij gewoon vinden dat het leenstelsel afgeschaft moet worden natuurlijk. Het zou gewoon niet zo moeten zijn dat jij de arbeidsmarkt opgaat met 10.000 euro schuld. De gemiddelde studieschuld ligt op 35.000 euro. Morgen protesteren studenten in Amsterdam tegen het leenstelsel. En een feestje in Rotterdam bij de Zalmhaven Toren. Dat is een heel hoge toren die nog volop in aanbouw is. Maar nu al een record te pakken heeft. Reden voor de wethouder om de champagne te ontkurken. We vieren dat de Zalmhaven Toren, die hier nou, zich ontwikkelt en elke week een verdieping stijgt, vanaf vandaag het hoogste gebouw van Nederland is. Nu al. En er komt nog 50 meter bij, want uiteindelijk wordt hij 215 meter hoog en wordt hij de hoogste van de Benelux. De toren is nu 25 centimeter hoger dan het vorige hoogste gebouw, de Maastoren, want die staat in Rotterdam. Sterker nog, de hele top 6 hoogste gebouwen van Nederland staat in de havenstad. Krijg je het weer nog, blijft wisselvallig vanmiddag. Er kan een pittig buitje vallen, soms met hagel of onweer. En de wind kan ook flink opsteken tot 85 kilometer per uur. Dit weekend ook veel regen en wind en het wordt een graad of 8. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. A6 Muiden richting Lelystad bij Knoop het Almere is de weg helemaal dicht door een ongeluk. En het zal nog lang duren. Verkeer richting Emmeloord kan omrijden via Amersfoort-Zwolle. A1, A28 en de N50. Op de A27 Almere richting Utrecht staan een file bij Almere Hout van 3 kilometer. En tot zover de verkeersinformatie.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 so cute honey g won't you save them up for me your kisses for me save all your We zijn weer en we zijn nog steeds in gesprek met Erna Meijer. En we uh, gingen het hebben over de politieke zandvoort. Ja, ik heb natuurlijk dan even mijn eigen rol daarin ja. kort aangestipt. En ja, ik blijf het een moeilijk gegeven vinden. Want ja... De... Het is een zootje. Sorry? Het is een zootje. Nou nee, zo wil ik het niet nee? uh, noemen. Maar van... ja. er zijn best altijd wel een heleboel ideeën. En dan denk je, nou, prima. Maar de uitwerking... Ik bedoel, neem al die hele toestand rond de, de middenboulevard. Hoe lang loopt dat dan in? Dat ja, is volgens mij 25 ja. jaar inmiddels. En er gebeurt ja. gewoon helemaal niks. Althans, misschien achter de schermen, maar dat betwijfel ik. En ik weet niet in hoeverre dus dan nu uh, de samenwerking met Haarlem... Uh, daar nog allerlei vertragingen optreden. Nou ja, dus dat is... We waren dus met de entree in ieder geval uh, in gesprek met de gemeente... Vlak voor de uh, uitbraak van corona. En er zouden een aantal sessies plaatsvinden. want ze waren ons vergeten mee te nemen in de participatie. Exact. Nou ja, dat is natuurlijk. Uh, dat komt wel vaker voor in Zandvoort. En dat gingen ze dus goed maken op deze manier. Maar ja, toen kwam de corona ja. natuurlijk. Dus toen konden die sessies niet meer plaatsvinden. Dus het, het, het schiet gewoon niet op. Nee, maar dat is inderdaad. Uh de corona speelt natuurlijk momenteel op heel, op heel veel terreinen eigenlijk... een, een rol he, op ieder, voor ieder persoonlijk, uh, qua werk, noem maar op. Maar het, het is geen excuus, want wat ik al zei... ik geloof dat het al 25 jaar speelt. En, ja. Nou ja, neem het hele terrein rond de Watertoren... van nou, prachtig plannen, nou he, architect uitgekozen... Ja. en dan gebeurt er weer wat. Dan moeten er dan weer allerlei toestanden geregeld worden. En dan denk je, nou, ze, alle drie de architecten hebben... Een, zijn het eens geworden. En de uitvoering van dan is er weer ergens een, uh, een foutje gemaakt. Dan moet je weer ergens terug naar of het Rijk of de provincie. Ja. En veel plannen, maar er gebeurt zo weinig. Maar hoe zou dat dan komen? Daar heb ik geen goede verklaring voor. Nogmaals, ik geloof wel in de goede wil. Hoewel dus inderdaad de meeste gemeenteraadsleden... Ja, nogmaals, er is weinig nieuw bloed. Dus ja... Uh, het is misschien fijn dat ze er zijn, maar er moet wat meer verjonging. Er moet wat meer... Uh, het stroperiger moet er gewoon wat meer uit. Maar ja, zelf uh, heb ik me ook nooit kandidaat gesteld voor de gemeenteraad. Dus uh, het blijft moeilijk om dan kritiek te leveren van, uh, vanaf de zijkant. En daar zijn zandvoorters dus natuurlijk sowieso altijd uh, heel sterk ja. in. Ja. Maar zou het beter worden als we met Haarlem samen gaan ofzo? of zo? Um, ik had de indruk toen er sprake was dat ik, nou, dat kan inderdaad wel net even een uh, follow-up geven, even een push. Maar ik uh, betwijfel nu uh, ten zeerste. Ja. Nee, ik, ja. heb, uh, ik, ik zou er nu echt voor zijn van Zandvoort alleen. Ja, ja wat wil je? Ja, uh, wat dacht je van al de kustplaatjes, dus. Zandvoort met Noordwijk bijvoorbeeld. Nou, ik, dat, Dan is er veel meer overeenstemming... dan dat je dus zo'n kolossals uh, Haarlem... Ja. Wat, dat je overleg hebt, dat is logisch. Maar niet in deze mate van... hoe lang heeft het niet geduurd... voordat uh, voor telefonische bereik, bereikbaarheid... Ja. een beetje geregeld werd... Ja, dat was, denk je, simpel in deze digitale tijd. Dat moet toch uh, makkelijk kunnen. Maar voordat je iemand in een Zandvoorts... of een Zandvoortsprobleem te, sprake, uh, te spreken kreeg... lukte het gewoon ja. dus niet. En ja, wij niet alleen, maar de, uh, natuurlijk ook genoeg instanties... daar grote problemen mee hadden. En nee, ik ben uh, beslist niet voor... Uh, nee, de, toch? Dat, de, als uh, niet ja. de grote projecten liggen Watentoren, badhuisplein ja. ja. Bad Huisplein... Ja, Bad Huisplein, ja... Het ligt allemaal stil. Ja. Dan doen ze weer concessies aan het Badhuisplein, waardoor dus de entree weer op zijn achterste poten gaan staan. Dan denk ik, ja, doe die concessies. Nee, nee, dan nee. Niet. Nou, exact. <laughs> dat, dat gevoel heb ik. Ik, ik lees natuurlijk uh, heb met name de Zandvoortse Courant... van uh, begin tot eind. En dan denk je, nogmaals, die, die goede wil, ik, ik geloof daar wel in, maar ja, de follow up, het, het is. Nee, het is zo traag, het is zo stroperig. Ja. En, uh, ik zou niet weten hoe, hoe dat valt te veranderen. Want natuurlijk ben je afhankelijk van of provincie of het Rijk. Maar ja, met sommige dingen krijg je opeens een bakken met geld. Waarbij dus dan wel, wij spreken, die prachtige... Uh, over de snelweg, kom de, oh, de, de natuurbruggen, de natuurbruggen o, die konden opzijden. allemaal o, <laughs> gemaakt o, worden en het idee prachtig, maar er kan nog geen hertje overheen, want nee. nou, die hekken zijn gesloten. En ja. Dan denk ik zeggen van, het is een groot succes die ja. dingen. Er kan een eekhoornetje overheen. Ja en schimmeltjes <lacht> en, en, en, en, en kevertjes, die kevertjes hebben vliegvleugeltjes. die kunnen ja. naar de andere kant vliegen. En nou, houd exact. toch op. Nou, dat soort dingen. En dan, daar kan ik me dan echt wel aan ergeren. Er zijn echt projecten waar hè, mensen willen wonen. En gelukkig staat er natuurlijk wel het een en ander uh, in de planning... wat het Corodex-terrein uh, betreft. Ja. En hopelijk, ik weet niet precies hoeveel huizen dat kan uh, opleveren. dat gaat natuurlijk. En natuurlijk ook dus de uh, nieuwbouw aan de... Het is kamerling ik, Dus die grote, de vrij grote flatgebouwen ja. die daar gebouwd worden. Nou, die worden in ieder geval al gebouwd. Maar ja, die plannen van het corodex ziet er dus schitterend uit wat mij betreft. Maar wanneer wordt het uitgevoerd? Ja, ja dat is ook... Dat had Leij vorige week. Had best wel een unieke plannen, hè? Over uh, naast de bouwers twee slanke torens ja. te zetten... Ja. met daar bovenin dan een, een, een overloop of, tussen ja. die twee... ...dingen in en bij Strijder... ...of althans bij de rotonde, daar ja. bij het NH-hotel... ...een heel groot uh, ja. gebouw te maken... Als een, ...in de vorm over van de een Over de weg, poort. ja. Ja, dat ja. ja, was leuk. Ja, want daar waren er toch al plannen voor... ...en dat Strijder zou toch naar de Noord verhuizen... Ja, we bedoelen nu daar bij ja. uh, Noord Boulevard. Daar bij het NH-hotel. Ja. Ah, daar rotonde. had hij het over. Daar ja. oh, oh, daar, ja. daar kun is over je, je het over. Uh, ja. ja, over de weg een, een, een, heel, een, een soort poort te maken... Je hebt hem in Amsterdam tegenwoordig bij Geuzeveld, staat hij geloof ik. Oh, oké. Okay. Gaat hij ja. over de A10 heen. Aha, ja, nou dat soort projecten. Ja. Dat klinkt uh, een beetje megomaan, maar ja, je moet wel iets doen om het antwoord wat meer te upgraden, hoor. Dat uh, vind ik zeker wel, uh, wel nodig. Ja. ja, waarom? Ik woon hier lekker. Ik vond oh, heel ja, ja. heerlijk. Ja, dus ja. ja, goed, maar er is geen woning te krijgen. Er is nee, ook, dat is ook. Maar in heel Nederland is natuurlijk doorstroom gigantisch gegaan. Ja. Sinds het sluiten van de verzorgingshuizen. De, dat, dat ook zo. zo de, ja. de ouderen krijgen. Ja, die blijven in hun woning. Die gaan niet meer naar een, een verzorgingshuis of zo. Dus de, er is gewoon geen doorstroming. Nee, dat vind ik ook inderdaad zo jammer. Want ik ben er op dit moment bezig met een hele goede vriendin uh, van mij. Die dus in dat schuitje zit. Wat, wat moet ze? Kan ze nog terug naar huis? Dat, nou, dat wordt momenteel onderzocht. Maar een alternatief is er ook op dit moment. Ik bedoel een, een mooie nee. senioren of een Ja. Nee, maar het is meteen een... Een uh... verpleeghuis. verpleeghuis, ja. nou exact. En dat of, vind het is ik zo het of het is een verpleeghuis of het is thuisblijven. Ja. Ja, daartussenin is alles wegbezuinigd. Ja, dat, dat vind dat ik heel triest. Heel misschien ja. omdat het ook mijn voorland kan zijn. Dat weet ik gelukkig op dit moment nog helemaal niet. Maar ja. Nou ja, vroeger een bejaarderenhuis naar huis. Ook niet altijd ideaal, maar uh, je had toch verzorging, je had de gezelligheid. En, uh... Ik weet wel, mijn oma ging op de 65e, ging ze, ging ze toen was het nog de het oude ja, Vandagenhuis. Ja. De oude, ja, ja. Het oude ja, ja. En, ja, Maar die heeft ja. ook alles bijgehaald. Er was ook echt zo'n ras nee, Amsterdamse joh, Nenees, die joh, dat, hele, dat hele huis draaide op haar. Ja. Ja. <laughs> ja. Alle GELACH. <laughs> Nou, dat heb je ook nodig ja. inderdaad, om het ook bewoonbaar ja. te houden. Maar, dat, maar inderdaad, een alternatief is er gewoon dus niet. En nee. dat, dat zou ook, mooi, ja, het huis in de duinen wordt natuurlijk dan herbouwd. Maar ja, hoe het er exact gaat uitzien, wat van voor wie het uiteindelijk bestemd is, geen idee. Ja. Maar het is ook weer net ja, buiten het dorp. Je kan er wel met de belbus. Ja. Er zijn natuurlijk op zich uh, best wel goede voorzieningen in Zandvoort. Dat wil ik toch ook wel benadrukken, met name... Uh, wat pluspunten betreft. Ja. Ja, het biedt heel veel mogelijkheden... van boodschappen uh, voor mensen halen. Ja. En, nou, wat ik zei, de belbus. Van, nou, ja, nou, het vaccinatiecentrum, uh, ja, ja, klopt. Ja, vrij apart. Ja. En, uh, ja. Ja, de telefooncirkel. Uh, mensen die met je meegaan in het ziekenhuis. Van, en allerlei activiteiten. En seniorenvereniging. Dat wou ik net zeggen, oh, sorry. inderdaad. Seniorenvereniging. Ja. Nou, is ook... Ja, dat is natuurlijk wel voor een oudersgroep... en dat is op zich goed, maar voor de jeugd is er weer veel minder. Ja. He, want dan heb je leuke jeugdwerker ja, ja. en die gaat dan weer weg. Ja. Heel jammer, maar goed. Nee, Zandvoort is natuurlijk ook behoorlijk vergrijsd. Ja. Ja, maar dat krijg je ook omdat er natuurlijk jarenlang geen, uh, geen nieuwbouw was... dat nee. de jongeren dus hier in Zandvoort uh, konden komen en uh, kopen. En, ja, en als je momenteel de prijzen van de ja. woningen ziet... Ik maar je kom... zegt dat Zandvoort vergrijsd is. We gaan een nummertje draaien... Dan ga jij even zoeken van hoeveel hoe de demografie van Zandvoort eruit ziet. Ja. Heet dat demografie. Oh ja, nee, ja. dat is ook inderdaad. Uh, ja, dan gaan we nu even over weten. Clouds have taken all the Ik heb eventjes opgezocht allemaal wat de leeftijden zijn. Maar inderdaad, het is aardig vergrijsd als je dat zo ziet. 45 tot 65 is de grootste groep. Het is, zijn er 5004. Dan 65 en ouder is 4089. En dan komen pas de 25 tot 45-jarigen. Dat zijn er 3425. Ja. 15 tot 25 is de kleinste groep. Het zijn er 1510 en dan 0 tot 15-jarige 2125. Dat ja, is een groei pas aan inwoners van 2%. Vergrijzing is pas boven de 65. Dus 45 tot 65 moet je daar niet mee tellen. Ja. Ah, Oké. Okay. Nou ja, dat is ik een weer die heel vind anders. Dat vind ik, nou, ik, ja, vind ik ook mannen. een aardige groep, die 65 inhouden. Ja. ja, dat vind ah, ja. ik ook, Ja, een grote groep, ja. ja. Maar ja, ik denk wel dat dat de groep is waar Zandvoort grotendeels op, uh, op drijft... qua activiteiten, qua politiek, et cetera. Ja. Daar moet je het wel op... van hebben, van ja. die groep. Want uh, ja, die jongeren zijn over het algemeen nog te ja. veel... met of een eigen gezinnetje bezig of inderdaad hun... Uh, leven opbouwen. Uh, uh, ja, carrière. Ja. En zo. Huis ja. verbouwen, ja. Ja. ja. ja. Oh, nog meer, oh, bewoningen. Bewoningen. Uh, okay. Kenmerken van de uh, 9.005 woningen in Zandvoort. Oh. Gemiddelde WOZ zo. Oh, oh, dus ook. Waarom? Zie Daar die... rechts, rechtsonder. Oh ja. Die zijn één jaar bijna verdubbeld. Ja, inderdaad. Ja, dat vond ik heel ja. frappant toen ik uh, ja. de brief kreeg ja. van de gemeente. Denk ik denk nou. Een uh, aardig bedrag geworden. Maar je vertelde 500. ook dat de uh, WOZ het bedrag, het percentage is omlaag gegaan, toch? Ja, want ik betaal uh, inderdaad ja. wel iets uh, meer dan vorig jaar. Ja. Maar op zich hebben ze de, uh, mijn woning um, voor 38.000 uh, meer getaxeerd. Ja, maar, dus, maar wel hetzelfde bedrag betaald. Ja, inderdaad. Dat valt dus inderdaad mee. Ja. Oh, Gemiddelde dat is 25.306. Het gemiddelde inkomen. Ja, want ja. ik geloof dat we hier vrij veel uh, mensen hebben met een uh, bijstandsuitkering. Hè? Ja. Dat is ons antwoord ook uh, bovenaan, ook zeker wat uh, mensen die gescheiden zijn van betoogd. Dat is ook. Ik het een keer eerder over gaat, dat, dat antwoord een heel hoog scheidingspercentage. Ja. Ik kan me niet herinneren. Nee. Nee. Ja, nou, want hoeveel nee. is modaal? 30 of 32? Ja, dat zal het zeker Ja, zeker boven de 30, ja, 35, ja. Ja, vroeger was 30.000 gulders inderdaad, ja. Het is 34.000. Ja. Oh, ja, dat is een hoorde ja, van 25.000. No. Ja, in... Oh, nee, bij het acht, nee, in 2020 is het 36.500. Oh, dat is modem. Okay. Oh, kijk, kijk, kijk, ja. Nou, dat zegt ook ah, wel, wel genoeg. Inderdaad. Dat zegt wel inderdaad mm -hmm. iets, Ja. Ja. ja. En dan hebben we toch behoorlijk wat rijke mensen ook in... Uh... Ook, ja. Maar hoe kwamen we hier op? Maar wordt ja. Bentveld eigenlijk ja. meegerekend hierin? Ja, tuurlijk. Het is toch gemeente Zandvoort? Nou ja, daar nou wonen we toch honderd mensen met... Uh... Ja, Bentveld zult dus de verhoudingen anders liggen, denk ik. Ja. dat, dat wel je hebt natuurlijk daar is de, de Bodaan. <laughs> <laughs> dat dat is wat de wat minder, Bodaan ja. is niet meer uh, voor rijke mensen, hoor. Nee, dus, uh... ik bedoel juist wat ouderen betreft ook. En dat is... Ja. Dus, dat percentage qua inkomen, althans, je kan niet altijd in iemands portemonnee kijken. Nee. Nou. Maar, maar ook kwamen maar, we hierbij? Nou ja, dat toch ja. Uh, ja, de, ja, politiek. de politiek. en het uh, ja. huizenprobleem, wat natuurlijk heel lang ja. Uh, ja. gespeeld heeft. En ja, nu hopelijk, nou, nogmaals met het Watertoren en de Corodex. En, ja, er komen er toch aardig wat uh, huizen bij. Maar ja, op welke termijn? Dat is dan weer de vraag. Dan. Ja. Dat is natuurlijk heel triest. Dat, want dat vind ik dan wel, omdat veel mensen ook... of veel Zandvoorters, dat je hier toch een enorme binding met de plaats hebt. Ik, ja. ik heb het inderdaad heel snel, toen ik hier kwam wonen... heb ik dat gevoel gehad, ja, ik vind het hier heerlijk in Zandvoort. Ik zou beslist niet weg uh, willen, want op zich heeft Zandvoort... ontzettend veel te bieden, vind ik, voor een, uh, voor een kleine plaats. We hadden het al over de sportverenigingen uh, gehad... He, bij Pim, Klopt. jij had ja, al een berichtje ja. gekregen... geloof ik, dat we inderdaad handbalactiviteiten zijn. Ja, ja, sorry, we hebben een appje binnengekregen... dat het toch gehandbald wordt nog steeds. Ja. En op hoog niveau hier in zo'n antwoord. Bedankt voor deze mededeling. Ja, Maar inderdaad, voor een kleine plaats... van alle verenigingen die we dan ja. hebben... maar ook dus, nou wat ik al noemde dan... Uh, de, de seniorenvereniging. Ja. Nou, bijna, ze ja, bijna 700 leden. En alles ligt natuurlijk ja, door die vervelende corona, alles stil, dat is ontzettend jammer. Maar heel veel activiteiten, waardoor ik juist ouderen fijn ook uh, ja, veilig naar buiten ja, kunnen, ja, ja. lekker uh, uit eten. Voorstellingen, et cetera. Dus dat vind ik een hele mooie uh, ontwikkeling. En ja, wat hebben nou? we Een Pluspunt heb ik natuurlijk ook al genoemd. Maar verder, ja, bioscoop ligt natuurlijk ook al zo stil, maar ja. op zich. Ontzettend leuk. En één keer in de maand dan uh, Cinema Nostalgie. Waar ze inderdaad een hele leuke films uh, ja. vertonen. Waar ook, nou, ja. met name voor ouderen, die kunnen daar dan uh, ja. naartoe. Maar normaal ook, jammer genoeg maken, te weinig mensen gebruik van, van het theater... als het uh, normaal ja. open is. Maar we hebben het toch. Maar ja, weet je, die, die bioscoop, ik ben er wel eens geweest, dan was ik er alleen. Ja. Heel Heel bieskoop voor jezelf. Ik ga op maand, als ik ga, dan ga ik op maandagavond. Dan zitten we inderdaad met z'n drie of met z'n vijven. Ook al ja. is inderdaad alleen. Ja, en dat vind ik dan ja, echt jammer. Komt de cijfer al langs? <lacht> maar we, we hebben het in ieder geval. Ja, vergeet alle Dat is waar, ja. ja. Zandpaviljoens dus uh, niet. Een... Zandvoort heeft zoveel uh, te bieden. Nou, de duinen, wat je zei. van. Nou, we zitten uh, ja. tussen drie natuurgebieden in ja natuurlijk ook uniek. Er is zoveel uh, te doen. en nou ja, De toneelvereniging ja, ligt ook allemaal stil, maar het, het is er al allemaal. Ja. Ja. En misschien meer voor dus dan, uh, de middelbare, de ouderen. Ik had het eerder aangekaart. Voor de jeugd is er niet zo gek veel. Ik kan het Theater nog noemen. No, no, no, no, maar ja. maar ja, er wordt dan toch wel weer in de Dag normaal, nu heet het natuurlijk Koningsdag, waar allerlei spelen georganiseerd te zijn heel veel vrijwilligers in zandvoort. Ja, en dat. Maar zomers zijn er ook heel veel festivals. Je ja. Naar, uh, hoe heet het? Het uh, is natuurlijk altijd wel uh, zomers een. Uh, ja, dat is Bloemenau. Nou. Ja. Ja, maar ja, goed. Ja. Dus we kunnen wel groeien, ja. ja. ja. ja. Nee, maar hier natuurlijk dus, uh, ook festivals, ook uh, tenten en dan uh, ja. over uh, lokale uh, helden. Uh, heel vaak uh, ja. feesten. I, I, Ivo, Ivo Beerdels, ja, ik ben niet zo thuis in de muziek, maar ik bedoel. Ja, die komen hier dan ook optreden. Ah. Wordt dus dan een uh, podium op het uh, Raadhuisplein uh, geplaatst. En ja. dat, dat Raadhuisplein wordt geloof ik nu ook weer wordt ook aangepast. Weer ja, voor ja, ja, ja, ja. ziekte maar, gaat weg. Ja. Nou, daar zijn ze nog over bezig hoor. Ja. Het grote vraag is, blijft het een roton of het wordt een kruispunt ja. of zo? En als is een kruispunt, wordt dan moet hij wel weg natuurlijk, ja. Maar ze willen ja. meer ruimte voor uh, vis, uh, festiviteiten Ja, weer. Voor festiviteiten, ja. maar juist ja. ook omdat dat uh, door de praat u van het gebouw van Nobeltree. Klopt. is daar natuurlijk ook al uh, ja, ruimte is vanaf, in. Ja. En, ja. Nou, maar, ja, op zich is dat natuurlijk heel gezellig als je daar bent. En, uh, dus, maar er gebeurt wel, men probeert ja. het wel in, het, ja. Uh, in Zandvoort. En, ja, dat kan ik toch wel erg waarderen. Ja, en Zandvoort heeft natuurlijk ook wel iets, iets, iets kneuterigs, iets ja. gezelligs. Het, uh, ja. Ja. En een station. Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Dat ja. is heel ja. belangrijk. Dat is natuurlijk, ja, ook ja. een van de weinig plaatsen. Band ja. in de Alleen Holland Nederland heeft er ja. nog één. Ja, maar ja. Ja. de nee, in Nederland. Nee, dat klopt. En vroeger, lang geleden. Maar dat heb ik ook nog meegemaakt. Van, uh, ja, van Zandvoort naar Maastricht. Ja, in één en, keer. De rest ja, ja, de klopt. Zijn. ja. ja. dat is ja. het. Heel apart. Ja. Ja. Ja, dus, uh, Goed, maar... weer even wat muziek. Ja. Jacques Brel met Bruxelles. C'est dit tot Hoe C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles brusolait. Place de Brooker, on voyait les vitrines avec des hommes, des femmes en carinoline. Place de Brooker, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en chippus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand père.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 C'était autant temps où Bruxelles sur les pavés de la place Sainte-Catherine. Dansaient les hommes, des femmes en curie Sur les pavés, dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles. Il y avait mon grand-père, il y avait ma grand-mère. Il avait su faire.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 Avec des femmes, des messieurs, antibuses sur l'impériale le cœur dans les étoiles. Y mon grand-père, etc. Y ma grand-mère. Il a tendé la guerre, elle a Tendait mon père. Ils étaient gais comme le canal et on voudrait j'ai le moral. Oh, c'était le temps où Bruxelles rêvait. Zit uh, je zei net uh, dat je veel geschreven hebt. Ja, dat uh, klopt. Ik ben in 1996 al uh, gevraagd om via de Buizenpers uh, te schrijven. En dat ging voornamelijk over uh, het verslaan van de raadsvergaderingen hier. Dus ah. dat is eigenlijk mijn uh, actieve rol. En ik, uh, ja, mijn, ik ben mijn hele leven bij wijze van spreken direct secretaris geweest... dus notuleren leren van de verslagen maken... Dat gaat er altijd wel goed in. Ik bedoel, ik ben zelf niet creatief. Ik zal geen boek uh, kunnen schrijven. Maar iets verslaan en uh, daar een weergave van. Dat, heb ik, uh, dat lukt me dus wel. En dat heb ik dus uh, later ook uh, ruim vijf jaar... Voor hier voor de Zandvoortse Courant gedaan. Met, uh, met heel veel plezier ook. Van, uh, we, hadden dus, we zijn toen ook begonnen met de, de rubriek Dorpsgenoten... Die nu ook weer af en toe nou ja, zijn ja. En dus, uh, samen met Nel Kerkman wisselden we dat dus af. En ik had een eigen rubriek van uh, Zandvoort in bedrijf. En dat, nou, dat was ook erg uh, plezierig om te doen... omdat je dan zelf nou, of een winkelier of een uh, groter bedrijf dus uitzocht... contacten uh, legde en daar dus een uh, artikel over uh, schreef... als een uh, soort uh, promotie wat voor, uh, de, ja. Ja, voor wat er ook in Zandvoort uh, te bieden valt... En daarnaast op een heel ander gebied... Uh, de maandelijkse classic concerts uh, in de, de hervormde kerk. En uh, daar maakte ik ook altijd een uh, verslag van. En, en wat, wat is dat classic concert? Classic concert, dat nou, bestaat ook al... Nou, ik weet het niet zeker. Peter, help me. Peter erop, uh, Minstens tien jaar... Dat is dus dan, ja, ligt natuurlijk ook nu helemaal stil. Ja, ja. Maar dan was het dus maandelijks. Dan, uh, het was ook een orkest uit Heemstede. Ook altijd jaarlijks de winnaars van het uh, Elisabeth Concours. Uh, dus pia veel uh, piano. En ja, uh, zangers. Uh, nou Echt op uh, klassiek Klassie gebied. Muziek. En nou, Geweldig, want dat is ook de enige mogelijkheid. Dus hier in het Zandvoortse. Maar ook weer natuurlijk heel cultureel. En dat was dan altijd uh, één keer in de maand op de zondag. En nou, de, meestal zat de, de kerk uh, stampvol. Okay, en dan ja. nou, vijf euro per persoon. Ja, nou, waar heb je het dan over als je ja. dus, uh, twee ja, uur, uur kan uh, nee, nee. genieten van muziek? Ja. Ja. En ik heb dat toen speciaal aangeboden. En dat moet ik dan eerlijk bekennen... omdat ik eigenlijk zelf heel, heel weinig van klassieke muziek weet... Ik denk, nou, daar leer ik zelf dan ook, ja, ook wat, wat van. van. Ja. En dan denk ik, ja, hoe kan je dan een verslag ervan maken? Maar ik kon uiteraard niet op technisch gebied aangeven van... nou, de, de harmonie was zo super. Of dus het strijkgevoel van de violisten. Nou, dat ging, ging langs me heen. Ja. Maar je kan daarnaast... Ik wel toch... een speerimpressie maken. Ja, naar nou zonder meer dat gaan en uh, wat ik ook dus deed, bij spreken van de verschillende componisten of ook de uitvoerende, dus uh, opzoeken, Wikipedia, uh, Google, dus wat achtergrondinformatie uh, bezorgen, zodat je dan ook wat meer krijgt, dus niet alleen over de muziek zelf, maar ook over degene die het uitvoerden of gecomponeerd hebben. En uh, dan stond er dus best een duidelijk artikel uh, ja. in. En nou ja, dat dus heb ik ruim vijf jaar gedaan, maar. Ja, dan komt opnieuw weer die vervelende knie uh, te spraken van... mobiliteit was zo moeilijk en dan heen en weer. Dat heb ik helaas moeten stoppen. Maar ook met heel veel liefde ja. gedaan. En ook, ja, juist ook weer, je hele as andere aspecten van Zalvoort uh, ja. kennen. Ja, inderdaad. Ja, ja. Uh, winkels waarvan je bij wijze van spreken niet eens wist. Hoewel, ja, hoe klein zijn we eigenlijk? het, centrum moet het... Maar ook dus bedrijven in, in Noord en... Nou, dan gaat er ook een wereld voor je open. Ja. En dat, uh, ja. Wat dat betreft ben ik altijd wel heel erg geïnteresseerd geweest in. Uh, in we hebben we nog internet. speciale bedrijven hier in Zandvoort? Oh. Nou. Ja, dat, dat zou ik nog steeds inderdaad moeten kijken. wat in, ja. in Noord niet allemaal voor uh, bedrijven zijn. Toch wel, ja? Ja. Ah, okay. ja, ja? ja, dat is een heel goed uh, bedrijventerrein. Dat is natuurlijk de laatste ja. jaren ook al uh, ja. flink uh, ontwikkeld. Er is ja. ook een speciale groep uh, voor. Ik weet ja. dat uh, Hans Hogendoorn daar ook uh, voorzitter van ja. de groep ja. is. Er zijn een stuk, uh, een stuk verbeterd qua uh, entourage ook. En, maar ook inderdaad uh, de, de lokale... Middenstand, er uh, is natuurlijk een periode geweest, en misschien nu nog, dat er heel veel leegstand uh, was in het dorp. En dat, dan kon je echt merken dat waar je dan dat van, slecht, van die, groot, ja. ja, investeerden die even dachten van... Uh, nou ja, een half jaar uh, stand voor de zomermaanden en uh, ja, de buiten ja, binnen, ja. En we gaan ja. weer ja. weg. Ja. Uh, ja. Ja. Um, dat is een tijd heel triest geweest, ja. van dat er erg, erg veel leegstand uh, stond. En zou het circuit heel veel uh, banen opleveren ofzo, of zo? Of is het alleen uh, als er gereest wordt of zo? Ja, ik weet daar niet. Nee. Ik weet niet nou, wat er vaak geredeerd. Dat zijn best wel veel evenementen nog, hoor. Toch wel? Hè, ja, ja. vaste bezetting weet ik eigenlijk niet qua onderhoud of zo. Van, nou, onderhoud, ja, weet ik ja, wel niet. Ja, van dat zal ook nou. natuurlijk wel uh, continu ja. moeten gebeuren. Van, maar dat, ja. daar durf ik, ja, geen weet uit ik mee. niet mee. Misschien is dat een tip om uh, ja, eventueel die, aan ja. jouw Berenpoot uh, oh, te vragen. Oké. Okay. Ja. Ja, ja, die heeft in ieder geval vanuit het verleden. Dus heel veel ervaring ja, de, daarmee. Ja, dat is ook een goeie. Dus een ja. De directeur van het circuit. geweest? Ja ja. Ja. Ja, ja ja. Maar nee, daar weet ik te weinig van. Ik, heb, ik ben altijd wel voorzichtig het geweest, moet ik zeggen. Van, um, normaal gesproken, die paar dagen per jaar... denk ik, dat het moet een groot feest worden. Ja. En ja, het zal misschien de bereikbaarheid... of de, het uh, wegstromen... Um, zal het problemen zijn. Maar ja, mensen... Ja. Wij hebben het over. En, ja. ja, en. Nou, wat Lijf vorige week zei, die zei. Wij zijn natuurlijk niet de enige aan die Zand wordt, Ik denk dat uh, de randgemeente. <laughs> randgemeente. Haarlem en zo. die hebben er ook heel veel last van. Dat kan. En misschien niet tijdens de F1, maar die andere 200 dagen, ja. Ja, dat zijn, dan wat jij ook net ja. zijn veel meer uh, evenementen toch op het, uh, op het circuit. Van uh, ja. bedrijven, uitjes. Uh, dan, noem maar op. Ook, dat er dus gereest wordt. En natuurlijk van, ik, ik heb in Noord gewoond nou daar heb ik nooit last van gehad het is me net van ja westenwind heel veel en ja, ja als je dat <coughs> bloemen dan Haarlem overlast van het geluid hebt ja daar kan ik me iets bij voorstellen dat dat heel irritant is en inderdaad bij speciale evenementen het ja. uh, vervoer ik weet natuurlijk ook toen ik in Noord woonde en daar uh, nog de knap die was van ja, dat het helemaal vast stond, dat ja. In Noord, ja, en, ja, ja, zeker ja, in Noord. Dat moet van, ja. niet, je, je, je moet niet echt... de dorp uitgaan op nee, die dagen. Nee, nee. nee. slechts niet. Maar ja, kleine jongetjes die dan al uh, flesjes limonade en zo verkochten. <laughs> ja. Dat vind ik ook zo'n leuke bij. Ja, die, die tijd, tijd, ja. Omdat, ja, ja, en kijk, is dat inderdaad 300 dagen per jaar. Maar of het werkelijk zo erg is, ik, dat durf ik niet te zeggen. Nee, nou, ik ben ik, in ieder geval voor het circuit. Ja, ik ben ook zeer voor het circuit. Volgens mij valt het best wel mee. Kijk, ik denk dat we meer overlast hebben van Tata Steel als van de circuit. Qua milieu, dat, dat, ja, dat geloof ik wel zeker. Ja. Want wat je de dus laat uh, weken steeds leest en beelden ja. ziet van... En ook natuurlijk... De en wij komen er we waren met z'n tweeën waren we erachter... Probeerden we er steeds achter te komen van... Hoe zit dat met de vervuiling in Zandvoort? We komen er niet ja, achter. Nee, want Wijkerzee is heel erg natuurlijk, ja. heel veel kanker. Maar is, ja. in, in Zandvoort... Um, dus ze zeggen nou, door de beste wind dat, niet, maar volgens mij is het... Uh, Uit ja. het ja. verleden staat erbij, maar nogmaals, dat zit niet helemaal sterk meer in mijn hoofd. Van, dat toch ook wel in Zandvoort-Noord, wat ze dan uh, de modderkom uh, noemden... en ook dat Corridor-terrein, uh, ja. dat dat ook flink vervuild zou zijn... Dus, het werd ook wel ja. werken, maar het is alweer tijd geleden dat er gezegd... dat in Zandvoort-Noord komen dus na verhouding ook wel wat meer uh, kankergevallen voor. Dan ja, de Corendex de... ook in de... Dat was een oude platenfabriek. Ja. Die was ook niet zo schoon. Nee, nee dat is niet natuurlijk... zo. Maar dat is de grond daar vervuild, inderdaad. Ja. Ja. En we hebben het meer over wat er nu uitgesteld wordt. Mm -hmm. Ja, Nee, maar dat is inderdaad, als je dan beelden ziet, dan van, van nou ja, dat is echt het stof. Ja. Het is vuil ja. van dat... Uh, heb ik tent, omdat er ook een camping, dus vlak uh, ja, achter ja. dus ligt van dat je dan inderdaad ja, helemaal ja, uh, ja zwarte tentdoek had. Ja, ja. ja dat lijkt me toch inderdaad niet. Ja, ik heb uh, ook al vaak gehoord dat als je dan bepaalde dagen uh, je schone schoenen langs buiten hing te drogen, dat ze zwart naar binnen kwamen. Ja, ja. ja. Maar ja, goed, als je er zit jaren en de ja, die witte ja. vanuit, van hier kun je dat natuurlijk ja. ook wel goed van die witte pijp uh, van. Ja, dat, dat, dat kan ook niet goed zijn. Nee. Ja, maar het is witte ook, dus ja. Ja, ja dus bij de pauze is dat ja, witte goed, maar ja. wat <laughs> nee. Ben jij eigenlijk katholiek? Nee, nee, maar dat weet uh, inderdaad, uh, helemaal geen uh, godsdienst. Nee. Maar ik ah. dus, uh, dat is wel zo makkelijk. Hoef je ook niet een uh, nee. speciale dingen te houden. Nee. Nee. Ja. En jij, ben jij katholiek? Ik ben uh, ja, katholiek opgevoed, laat ik het zo zeggen. Okay. Ik ben er niet meer, ik geloof ook, uh, nee. ja. ik denk wel dat er iets moet zijn, maar ik weet niet wat. En, uh, yeah. Ja, nou, dat, ik, ik heb wel, dat klinkt dan heel tegenstrijdig, van mijn zesde tot mijn dertiende ben ik uh, altijd, uh, trouw ik de week, geweest. Oh, oké, okay, ja. Dat en wel, dat, dat, dat is ja. puur vrijwillig, want mijn ouders waren ook oh. helemaal niet uh, gelovig. Maar ja, dat was toen ook leuk, en dan, uh, ja, de verhalen over de Bijbel, et cetera. Ja, ja en, leuke verhalen ja. Ja, ja. Nou, ja, maar ja. ja. Toen werd ik die jaar 13, dertien. Nou ja, dan wil je op de zon of al. dan ben je ja. inderdaad. Ja. Dus toen ben ik en de de zondagvroog. Ja. ja. Maar, uh. Nee, ik ben nog mistienaar geweest hoor. Dus ja. Ik ben tot mijn achttiende elke week. één keer naar de kerk gaan. Nog zo lang toch? Ja, zo lang. Heel ja. braaf. Ja, heel braaf. Ja, dat is zeer zeker. Dank je. Ja. Ja. Ja. ja, ik ben ook wel gedoopt. Maar ik heb me, toen de uh, pauze naar Nederland kwam. Heb ik me demonstratief laten uitschrijven. Waarom? Ach. Ik vond iemand die de gelofte van armoede heeft afgelegd, hoeft geen 10 miljoen euro toen nog guldens te kosten om uh, vanuit Italië hier naartoe te komen. Ja, maar en bovendien dan... de beveiliging uh, had ik zoiets van: ja, je, je gaat af op het oordeel gods. Nou ja, nee. laat hem dan ook komen. Ja, Ik vond dat zo buitenpersoneel. Ja? Was, ja. was het toen ook niet dat. Uh, uh, Henk Spaan en... Bofi, uh, Jopi. Ja ja Ja, ja, ja. ja Wolfie, Wolfie. Nou, die vermegen. Ja, ja, ja. dat is ja. dan inderdaad nog... Uh, oh, of in. jouw band met die twee. Ja, ja. ja, ja. <laughs> maar ja, als je dan nu ook, zoals deze week... dan die beelden zag van de paus in, uh, in, in Syrië... of in, in, in Irak. Iran. Ja. Iran, Iran. Iran, nee. Iran. Nee, ja, ja. Irak. Iran. Nee. nee, niet Iran. Dat was bij de Adelaar. Die... Oh, dat heb ik... oh, dat heb ik... sorry, dat heb ik dat ja. even Irak is die, uh, hoe heet die, uh, die weggejaagd is? Hoezijn? Ja, Hussein ja, dat is Irak. Ja, de... ja. En Iran is uh, die andere. Ja, Syrië, maar hij was toch een in uh, Mosul ook, is hij toch ook geweest? Dus, en dat is toch Syrië? Oh, wat erg dat ik dat <laughs> ik moet twijfelen, inderdaad. Yeah, ja, dat uh, uh, ja, weet ik allemaal niet, nee. De... De... Ja. Ja. Ik heb één foto okay. gezien, rechts stonden de priesters, hij uh, stond in het midden, ja. en links stonden alle toren. Ja, ja. ja, ja. ja, ja dat dus heb je geluid. Ja. Tijd voor muziek, denk ik even. Ja. Moet even ja. laten zakken, diep zuchten. Oh ja, dan hebben we het dan nog over. Dat kan nog net hè. voor hobby lezen. Even muziek. weer verder, Erna? Je hebt nog meer hobby's. Uh, sorry, oh. even een rectificatie. We zijn door een uh, luisteraar er toch op gewezen. Oh. Dat de paus niet in Iran is, maar in Irak. Toch in Irak. Toch ja. Irak? Toch Irak, ja. -a -a -ja, ja. ja. Ze zagen er zo ayatollahs <laughs> uit. Nee, nou, hij is ook bij een ayatollah geweest, maar een andere. Okay. Oh, in Irak. Nee, dat Iraan stond tof. er ook niet bij. Ja. Oké. Okay. Nou. De Siëtische ayatollah, Ali Al-Sintani. Nou. O, die? Ja. Ja. <laughs> ja. Nou, wel bekend. Goed nou, we zijn, ook. Goed. Dank u wel. Ja, goed. ja. Voor de ja heel goed. Uh, <laughs> ja. Mijn excuses. Van, van, uh, ja. nee hobby's ja. inderdaad, van uh, wat ik heel veel doe, dat is lezen, lezen, lezen. Ik ben een ontzettende lettervreter. Mijn hele leven eigenlijk uh, al. En dan uh, ben ik net op andere gebieden van uh, heel veelzijdig. Ik bedoel van uh, de laatste literatuur, uh, romans, uh, detectives. Uh, noem maar op. En nou, wat ik ook heerlijk Nou vind, komt het, nou komt het. <laughs> nou, de, bijvoorbeeld de, die zeven zussen. Ja. Van Lucina ah, Riley. En ik weet dat een ja, heleboel ja, ja. mensen dan meteen dan... of hun neus ophalen. en uh, Ik vind het heerlijk omdat je dan... Zelfs per boek 560 bladzijden. Je kan helemaal wegkruipen. Ik vergelijk het ook echt dat je dus dan met een dekentje om je heen. En dat je dan uh, of dus een heel groot stuk chocolade uh, bij je hebt. Of gewoon een uh, keer een lekkere portie patat. Een met een roket, whisky, ja. Wat je dus nee nee nee, nee, nee, nee, Dat is dagelijks. Maar oh. ik, wil, uh, <laughs> ik wil het juist mee vergelijken van. Uh, da, dat soort romans, het is geen literatuur... maar je kan ze er ontzettend uh, mee ontspannen. Dat, wist, dat heb ik in ieder geval. En nou ja, net als Patat of uh, wat dan ook... dat doe je één keer in twee maanden of iets dergelijks. Dat, dat moet gewoon... Nou ja, ja. je moet eens dus even uh, junkfood. Ja. Maar, maar een junkboek. <laughs> een junkboek. Ja. <laughs> maar dan kan je, kan je er zoveel van genieten. Dus ja. dat, maar ook van... Uh, het laatste boek was dan inderdaad van... Uh, uh, Rutger uh, Bregman. Rutger uh, Bregman. Bregman, ja. ja. De, hè, de meeste mensen deugen. Er ja. was gisteravond trans, uh, was hij op de tv, dat programma oh. van, uh, ja. van Eus. Dat is ja. inderdaad uh, heel leuk. En ja, dat is geen literatuur, geen lectuur. Wat je snelt, wat je neemt. Maar nou ja, dat, dat uh, voedt je hersens ook weer. Maar daarnaast is het heerlijk. Een detective van Thriller of, of wat dan ook. Dus... Uh, ja, tv kijken doe ik niet eens zo gek veel. Maar dan, inderdaad, ik zit alleen maar te lezen. en Helaas is de bibliotheek dus... Uh, nou, ja, als je van... tevoren. En je kan ik, die afspraak ja. Ik, ja, ik had een aantal boeken dus uh, al gereserveerd. En die kan je dan afhalen. Maar mijn lijstje daar is op. Dus het is meer met vriendinnen. Dus uh, ruilen en... Uh, en wat is je mooiste boek ooit? Oef. Oei! <laughs> ja, dat vind ik... Dat is moeilijk, hè? Ja. Dat vind ik heel moeilijk. Het Verschilt misschien ook per dag of zo, hè? Of per maand, ja. Ja. ja meestal dat... een van de laatste boeken meestal, ja. Uh, het ligt ook aan je humeur. Vind het vind ja. ik tenminste. De ene keer dan dan ben, word ik heel erg gepakt door een door een detective. Ja. En de andere keer dan dan dan, dan lees ik het in de dingen. Nou, word ik hier wel nee. geïnteresseerd in. Uh. Mm -hmm. Ja, nou, dat dus heb dan... ik ook. Ik, ik heb eigenlijk uh, voor het eerst pas die boeken van uh, uh, Harlan Coburn. Ja, Coburn, ja. ja. ja uh, die, ik kende de naam, maar ik had daar nog nooit van hem gelezen. En dat is dan een heerlijke thriller en dat, ja, uh -huh. fantastisch uh, beschreven. Ja, heel goed, ja. Maar inderdaad, van de laatste echt literaire... Uh, nee, gewoon, wat oh, je... nou, ik heb een voorbeeld uh, van het uh, Pieter... Het gewoon het meest favoriete boek. Wat je... Ja, ja dat, dat heb ik op zich niet. Wat ik wel gehoord van Pieter Waterdrinker. Het ja. erover uh, van uh, de Rad van Amsterdam. Dat vond ik uh, heel leuk uh, om te lezen, okay. een uh, roman. Ja. Uh, nou, misschien is je beste boek die je nog eens wil lezen of zo... Ja. Die je al een paar keer gelezen hebt of zo. Dat zou ik wel, ja. ja. Het is heel raar. Bij mij komt dan altijd het eerste boek op wat ik ooit gelezen heb. Dat was nog op de lagere school. En dat het, het... De een of andere manier is die maar zo... En bij... welke was dat? Huh? Welke was dat? Nou, Burja de Merrie. ging over paard. toen was <laughs> het er al. Ja, nee, dat is een dat levenslange besmetting. Dat ja. virus die La, er niet La, meer uit de raam Ja, ja, ja. Nou, is inderdaad, ja. Maar, de, die, die maar Carl mee, en Winnie Toe en zo? heb nee, je ja, die niet gelezen natuurlijk? De, nee, nee. Ja, nee, ik, ik heb ze wel eens en gelezen. En Bikkels en zo. Nee, vroeger ja, werd ik ja. wel inderdaad uh, heel jong. dan Marjoleintje van het Pleintje. Die meisjesboeken. De meisjes. verdronken vlinder was er ook zo eentje. De verdronken een, vlinder? Ja, was ook eentje uit mijn jeugd. Oh, nee. Het ging over een meisje die was doodgegaan. Die is, kwam als vlinder... ...overal bij de familieleden terug... Oh. ...af feiten nemen. Mm. Wel mooi. Ja. Een heel mooi boek. Ja. Dronken Vlinder heet het. Ja, had je ook iets ik weet niet meer wie die schrijft. je dat was ook zo'n een meisje... Ja, ...met een beugel ja, ja. Zo ja. van... Ja. ...niet in de mond, maar ook been. En, ja. Maar ook dus... Uh, ja, uh, de, sp ...de spin Sebastiaan. Dat weet ik ook eens even. Oh. De eerste boeken, de Annie heeft geen smiet. Ja, Annie van geen Smit natuurlijk. Maar, ja, ja. Ja, ik zit nu diep te graven... ...van, van iets van de hedendaagse lectuur... Maar daar kan ik dan natuurlijk op dit moment weer niet op komen. Dat, uh, na afloop ja. een de lijst, zeker. Want in Zandvoort ja. hebben we ook best wel veel schrijvers eigenlijk. hè? Wie zijn? In Zandvoort hebben we best wel veel ja. schrijvers. De laatste paar jaar worden twee of drie, vier ja. boeken aangegeven. Ja. En naartoe. natuurlijk ja. uh, de dichter, Mark Otermes. Dat is natuurlijk ook uh, natuurlijk heel bekend. En, uh, en onze dorpsdichter, ex-dorpsdichter? Uh, ja. Ja, ja. ja, klopt. Wie was dat? Marco Termes. Oké, okay. dat is inderdaad. Nee, uh, ze heet anders. Maar ook inderdaad, van, uh, laatste jaar zijn diverse boeken uh, verschenen van mensen. Maar ik weet helaas, uh, ik heb ze niet gelezen. Ik kon nee. ze bij de broeder krijgen, maar dat heb ik dus nog niet uh, gedaan. Maar wel inderdaad, Pieter Waterdrinker. Uh, Adam uh, ja, Adamol. Ja, uh, Adamol. Ja, dat ja. klopt. Dichter aan Zeeën. Adamol. ja. Ja, dat is waar. Maar van. Uh, nee, dus ook weer allerlei. Op zoveel terreinen dat is dan toch eigenlijk een, een slotconclusie uh, van... heeft Zandvoort zoveel te bieden? Ja. En natuurlijk, we kunnen kritieken hebben die stroperigheid van de politiek... en het uitvoeren van, van plannen van jongens, maak eens wat meer haast. En misschien kijken we er als leek ja, te makkelijk uh, naar... maar daar moeten we wel wat ja. meer activiteit in komen. Maar aan de andere kant, we hebben ze eigenlijk allemaal benoemd... De, de, ja. Ja. de mogelijkheden... He, wat ja. antwoord uh, kan bieden. En, ja, Dus mensen... We, kunnen we dat betreft best... Uh, in ja, het zandje Ja, nou, ik, ik, vind, ik vind ja. het een heel mooi slot. Ik vind het ook een geweldig ja. slot. Ja, ik blijf optimistisch wat dat betreft. Ja. In ja. Geval. En ik hoop inderdaad... Omdat corona, hè, dat corona... dat het snel opgeven kan worden... alle beperkingen, dat de terrassen ja. weer open kunnen. Want ja, ik heb zelf... heb ik gelukkig... geen echte problemen, maar... Ja, ik mis toch, de terrasjes, de restaurantjes en dat, dat uitgaan weer ja. samen met mensen uh, op kunnen trekken. Ja, en, ja ik en mis sowieso ik... mijn terrasjes, mijn restaurants en dat soort dingen meer. Ik, oh, ik snak er echt naar ja. weer om lekker naar een restaurant te gaan en lekker te eten en uh, te doen en... De entourage alleen. Dan. Ik heb hetzelfde en, ja. inderdaad. Ja. En los van de kapper, nou dan kan ik maandag gelukkig uh, terecht. Ik moet waar... nog tot 25 maart. <laughs> maar inderdaad, dat het terras weer open kunnen. Met ja, een wijntje. Ja, genieten in het zonnetje. Wat wil je dan nog meer? Ja. laten we hopen dat het binnenkort uh, weer uh, kan. En vooral voor ondernemers zelf. Want dat is uh, echt een trieste zaak. Ik hoop dat ze het uh, hoofd boven water houden. Ja, ik hoop het ook. Moet dat wel. En uh, bedankt voor je bijdrage. Ja, geweldig. Hartstikke bedankt. Bedankt. Ja. Ik vond het heel erg. Marja, bedankt voor je bijdrage. En <laughs> <Ja. laughs> ja, tot volgende week. Tot volgende week. Dan zijn we er weer.